Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De energieprijzen zijn inmiddels zo hoog dat een grote voedselfabrikant deze winter tijdelijk op slot gaat. De fabriek van Hak gaat vanaf januari zes weken dicht. De hoge gasprijzen is blijven draaien volgens de directeur te duur. Mijn economiecollega Eva Wiesing sprak vanmiddag met de directeur. Nou, hij zegt dat zijn productiestop bij Hak dus niet tot lege schappen gaat leiden omdat er nog genoeg voorraad is. Maar over de hele linie in de hele voedselindustrie verwacht hij wel degelijk... Dat er in de loop van februari, maart producten moeilijker leverbaar worden of misschien zelfs helemaal niet leverbaar worden. Ook verwacht de directeur dat er behalve hak meer fabrikanten tijdelijk dicht gaan deze winter. Twee Nederlanders zijn omgekomen bij een busongeluk in Ecuador. Een bus vol Nederlandse toeristen knalde gisteren op een andere bus. Twaalf mensen raakten gewond, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee van hen zouden in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De oefenwedstrijd van het Nederlands Vrouwenelfdal tegen Zambia gaat niet door. Die wedstrijd zou donderdag worden gespeeld, maar door problemen met het visum kunnen de Zambiaanse speelsters niet op tijd hier zijn. Volgende week dinsdag speelt Nederland een oefenpotje tegen Noorwegen. Die gaat wel door. De een verzamelt geld uit verschillende landen, de andere lege frisdankflesjes. En Rick gooit het over een andere boeg en verzamelt bedrijfskleding. Van werkplekken waar hij zelf nooit heeft gewerkt. Ik heb zo'n uh, iconische oranje thuisbezorgd jas. Ik heb een Efteling overhemd met als printje ook echt allemaal attracties uh, van de Efteling. En ik heb ook een uh, Ikea overhemd. Dat is denk ik wel mijn favoriet. Die heb ik ook echt gehad uh, toen ik een keer bij de Ikea was. En met zo'n collectie gaat Rick viral op TikTok. De meeste kledingstukken krijgt hij toegestuurd. Ik vind het toch juist fijn als ze zeggen, hey, uh, Supermarkt X gaat over op een andere stijl over en al deze ouderen worden weggegooid. Neem jij er maar eentje. Een beetje dat idee. Dus uh, ik heb geen idee in hoeverre het echt een probleem is. Als bedrijven hun kleding terug willen, kunnen ze altijd bij me aanbellen. Ondanks dat hij al heel wat kledingstukken heeft liggen, ontbreken er nog wel nog een paar in zijn collectie. Ik zou heel graag een NS conducteurs outfit willen. Gewoon de hele conducteurs outfit. En ik wil nog heel graag een polo van de Mediamarkt.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 Dus kon hij zijn Het enige waar hij nog echt in geloofd Dat is de wijn Een vrouw weet van niets, hij is er van door. Hij komt uit een lange lijf nou, van, van priesters. Wat dan kon hij. zo ontzettend bezig dat je dan ineens in de gaten hebt dat het, uh, dat het eerste gedeelte alweer begonnen is. Ja, dat krijg je ervan als je alles uh, bij moet houden met socials en uh, noem maar op. Uh, als je het uh, beeld op televisie bekijkt bij ZFM Zandvoort, dan zie je dat het uh, ongeveer 10 seconden na uh, alles uh, loopt. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is grappig als je dan eventjes uh, naar de tv kijkt. In de studio, bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, we zijn uh, heel blij dat hij er is. Jong Louis, goedenavond. Een hele goede avond. Een ja, hele goede avond. Ja. Uh, je, je, je zei net, ik zei al gekschitterend in, in het uh, vorige gedeelte, van, uh, was het een hele tijd geleden dat jij in Zandvoort uh, bent geweest? Meer dan tien jaar durf ik wel te zeggen. Uh, uh, heb je het uh, zoutdruk uh, gehad in Amsterdam of niet? Er is veel veranderd moet ik zeggen hier <laughs> ja. in Zandvoort. Het ziet er helemaal anders uit. Nee, uh, uh. we komen helemaal uit Amsterdam. Klopt, ja. maar het is gewoon zo leuk in Amsterdam dat ik uh, zelden de ring verlaat. Ja. elke keer als ik een beetje buiten de ring kom... dan uh, begint het al een beetje te, te krievelen. Ja, ah, er, zijn, dus, uh, er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd... jij bent de bekende standwoord. En uh, ik zeg ja, maar als ik die twee bordjes uh, verlaten ben... Dan ben ik anoniem. Geldt dat voor jou? Dus als je de borden bij Amsterdam gebaseerd bent, dat dat dan ook voor jou geldt of niet? Dan krijg ik wel de kriebels, ja. ja? Zeker weten, ja. zeker weten. Dus uh, het is nu al uh, dat je de kriebels hebt omdat je al twintig kilometer buiten je eigen comfortzone bent of niet? Ik moet af en toe weer even op de landkaart kijken van waar Amsterdam is en denk oh ja, oh ja, ik, we zijn in de buurt, we zijn in de buurt en dan uh, okay, maar uh, dit, is, uh, dit wordt nog wel eens een beetje gezien van... nou, het is toch wel een beetje de strand van de Amsterdammers. Ja, ja, ja. zeker. Ik ben hier vroeger ook heel veel geweest. Maar tegenwoordig hebben ze in Amsterdam allemaal kunstmatige stranden opgespoten. Dus uh, ik, ja. ik, daarom denk ik dat ik hier ook minder ben geweest. Aha. Zitten we op de kunstmatige beach. Yes. Kunstmatige beach. Uh, even over jou, want uh, ja, het, het, het heeft uh, natuurlijk wel... Uh, wel uitleg nodig in dat opzicht. Op Nederlandstalige hiphop, het is uh, De Klusjesman. Uh, dat is het inmiddels het tweede album, als ik het uh, goed heb. Want uh, je hebt al een album uitgebracht, toch? Ik, eh, officieel is dit mijn, uh, mijn debuutalbum. Maar officieel. ik heb wel al heel veel muziek hiervoor uitgebracht. Ja? Alleen ik noem dit echt officieel mijn debuutalbum. Officieel? Dus, uh, ja, ja, maar waarom ja. eigenlijk dan? Omdat hier zoveel meer tijd en gedachten achter zitten dan uh, hiervoor was het gewoon... Dan maak je gewoon jarenlang muziek en dan kies je de beste paar nummers. En dat is een project. Ja. En met dit album hebben we echt een week... Van maandag tot vrijdag, 9 tot 9 uur s avonds Alleen maar deze plaat gemaakt. En gewoon ja. puur echt alleen dit album. En daardoor heb ik het gevoel, als ik het luister... Dat het echt van begin tot eind, dit is een album. Dit is een album. Ja, de ja. vorige dingen zou ik eerder zien als een soort... Uh, Compilatieachtig idee. Dus okay. je begrijpt wat ik bedoel. Ja, uh, dus een beetje de een, uh, best of Jong uh, Louie. Zo vanaf dat moment uh, gemaakt eigenlijk. Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Zeker weten. <laughs> ja, zeker weten. ja uh, inmiddels heb je ook uh, een label. Luxe Flex... Records. Zitten er uh, meer mensen bij uh, Luxe Flex? Daar Tots? zit een hele goede vriend van mij, uh, Creeperman, zit er ook bij. Dat is ja. een hele funky uh, rapper. Ja. En uh, verder tot nu toe alleen uh, Louie en Creeperman. Dat zijn uh, de enige twee. Jazeker. jazeker, ja. jazeker, jazeker en uh, dus. jullie willen toch uh, wel ook uh, wat vaste uh, voet onder de grond uh, krijgen in uh, het muziekland? We zijn hard aan de weg aan het timmeren. Ja. Ja, ja, ja. Uh, over de klusjes, man. Hoe ben je tot dat idee gekomen van... nou, dat past er wel bij, dat past er wel bij? Nou, zoals ik zei, ik zat dus een week bij, uh, bij Bas Bron... de ja. producer van onder andere De Jeugd. Ja. En uh, Fatima Yama. Ik zat een week bij hem in de, in de studio. En daar was het gewoon van negen uur s ochtends tot negen uur s avonds... achter elkaar door liedjes maken. Ja. Gewoon liedjes maken, liedjes maken, liedjes maken. En op een gegeven moment... nou, we, zijn, uh, we maken dan per dag nou zo vier, vijf opzetjes. Ja. Ideetjes. Ja. En op een gegeven moment, je bent gewoon zo aan het klussen. En uh, sowieso mijn leven in Amsterdam vrij druk geweest de afgelopen jaren. Met half studeren, half muziek, nog half werken. Op een gegeven moment kwamen de woorden klusjesman En toen, daar voelde ik me meteen helemaal in thuis. Ja. Ik dacht, uh, en de, de, de humorkant van... Het, het, het ziet er gewoon geinig uit, natuurlijk een klusjesman, ja. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb ook echt het idee gehad dat ik de afgelopen... Nou, jaren alleen maar klusjes aan het doen bent. Ja, alle, ja. Allerlei <laughs> soorten klusjes. Ik kan een beetje studeren. Een beetje, ik heb alle soorten baantjes gehad in ja. de tussentijd. Ja, want dat is dan ook uh, een beetje uit uh, terug uh, te halen, Expres. Express. Uh, iets met, uh, met de postbezorging of uh, uh, diensten, wat dan ook. Zeker. Ja. En op de intro van het album... Uh, ik, volgens mij de week toen we het album maakten... was ook de week dat ik mijn scriptie in moest leveren voor mijn studie. Mm -hmm. Dus op het eerste nummer, die ga ik ook straks live doen... Uh, Doe ik meteen uh, een paar sneren naar mijn scriptiebegeleider. <lacht> maar die heb ik dus net twee dagen voordat ik het nummer opnam. Ja. voor het laatst uh, de hand geschud. Ja. Gelukkig. Ja. En uh, <lacht> ja, zo, het is echt uit het leven gegrepen. die weken. We zijn er een hele week aan bezig geweest. Ik vond het geweldig. Ja. Um, even over, uh, over dat uh, verhaal voor te borduren. Hè? Want, want uh, ja, het is natuurlijk. Uh, uh, een album opnemen. Um, ja, want. want uh, ja, wat, wat, waar wilde ik nou heen? Want ik, ben, ik ben gewoon de vraag uh, kwijt. Nou ja, goed. Ja, ben je helemaal van je apropos? Ja, en, nou, je helemaal. <laughs> ja, ik zat met een, met een vraag en, en, nou, en hij is hij, hij, uit, uit, mijn, uit mijn brein vertrokken. Dus uh, nee, ik weet het weer. Ik weet het weer. Ik weet het weer. Ik weet het ja. weer. De humor: mm -hmm. dat is waar ik even naartoe wilde. Want uh, ja, je had het al, de, de snerende teksten, noem maar op. Wat, wat is daar, uh, ja, ben je er zelf ook humoristisch ingesteld? Nou, ik durf te geloven van wel. Mm -hmm. Ik hoop het. Ja. Uh, uh, maar het is natuurlijk raar om je over jezelf te zeggen. Maar ik vind het wel, kijk als ik liedjes maak, ik kan niet uh, urenlang iets bloedserieus mezelf een beetje pretentieus zitten gedragen. Ik, ik moet er een soort knipoog in hebben. Anders... Anders raak ik ook mezelf kwijt. En ja. ik moet het zelf vooral heel leuk vinden. En daarna kan ik erin geloven dat er ook andere mensen kunnen zijn... die het leuk vinden. Maar, ja. maar uh, hoe gaat het ook vaak ten koste van iemand of iets... Nou vind je, heb ik veel, veel mensen Nou ja, nou, ja scriptiebegeleider ja ja. ja ja, die scriptiebegeleider Of uh, hier en daar uh, juffen uh, van Mossel Dat was geen ja, sneer Dat was meer een, uh, een soort uh, Anthem voor alle, alle juffen Dat was <laughs> ja. heel positief bedoeld hoor Ja, ja dat, dat is ook zo nee. <laughs> <laughs> Maar dus dat, het is wel luchtig uh, Luchtig gebracht Met een, Eigenlijk toch best wel van joh, we moeten toch ook een beetje aan de juffen denken. En, uh, Zeker. Was jij eigenlijk uh, best wel een uh, moeilijk ventje hè, op school of niet? Nou, ik was niet per se moeilijk, maar ik was vooral uh, gezellig. gezellig. Ja, zo zou ik het eerder omschrijven. Ik was iets te gezellig. Ja. En uh, vandaar ook dat het, het liedje juffen gaat over alle juffen die ik heb gehad. En überhaupt alle juffen. Hm. Maar in het bijzonder over mijn absentiebeheerster. Uh, en dat is mevrouw van Mossel. Ja. Uh, dat is mijn favoriete juf. Ah. En die zit ook in de videoclip. Ja, dat had ik uh... gezien. <laughs> ja, dat had ik gezien. Dat was mijn favoriet. Maar ik was, verder, ik was, niet, ik was niet echt een grote boef. Ik was gewoon uh, ja, heel gezellig. Heel gezellig. Nou, uh, dat gaan we straks allemaal meemaken... of die ook inderdaad hier gezellig uh, zal zijn. Eerst uh, moet ik even iets recht trekken, Want uh, Sophie Janna, die hier uh, eerder is uh, geweest op 8 uh, september... Uh, die noemde een aantal mensen op, uh, op het Revenge Records... En op het moment dat zij iets zei, uh, zei ik wat. En toen verstond ik het niet. Maar toen zat ik het later nog een keer terug uh, te luisteren. Sterreweldring nam zij in de mond. Ja, en die is hier ook uh, geweest. Dus die uh, gaan we dan ook nu even laten horen. Not with me.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 Should stay shatter to pieces, and all for what hope can do to a fragile your mind. Now, what if the teardrops that have fallen could have been collected? You drown in false expectations that led me to you. So, give me one good. forgive me I wasn't scared of you leaving. But how can you leave if you never were here, no? En dat was er. Sterrenweldering met uh, het nummer Not With Me. Het is uh, tijd voor Jong uh, Louis. En zoals gezegd, en dan moet ik even het blaadje erbij uh, pakken... ...hij heeft uh, van allerlei klusjes heeft hij het een en ander gedaan... En het eerste nummer, ja, dat gaat erover, want we hebben het al genoemd. Uh, het nummer dat heet Express. Uh, ik zou zeggen, laat hem maar roeren. Alright, dan gaan we Express doen. We zouden eigenlijk een andere doen, maar ik vind het prima. Let's go. Ah. Ja. ah, ah, ah, heel vloei nee. Hey, hey. oké, okay. hey Ik ben hier alleen omdat Basie me had opgeroepen op Ik was in de winkel, in de weer met dure onderbroeken Heb je een gek sausje, het is bijzonder groeien Eerst wilde je nog haten, dus ik je toch te loeven ik kan hier alleen al snel je mond te snoeren Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven Jong vloei, laat alle dag, de champagne vloeien Alle soorten money, zelfs franke loeken Laat alle dagste de champagne vloeien Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen Ik zei ik werk in het zweet, dus ik mag langer douchen Hey, hey Komt ie niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Je zou bijna denken, die boy doet het expres Expres Expres Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor, niet voor mij, hoor. mij Je zou bijna denken, die wordt couldn't Kelles, kelles, 1, 2, 3, ben nog steeds verdiend 4, 5, 6, dan is alles weg 7, 8, 9, het is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven? Zeg ik je, ga je liever af, diep in de gracht We gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rot hier en niet in graf Zandvoort, mijn naam is Louis, a .a. Jong Louis aka Jong We zijn hier bij Alt-FM, laat je likken Niet zo goed met centen geld ook niet met mij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 Niet zo goed met z'n hey. niet met hey. Mij. Je zou bijna denken, keyboard doet het. Ja, ik doe het. Hey. Niet zo goed hey. met center, niet Als je dit luistert, als je in de auto zit, Rij nog even naar Zandvoort. Mij. Doe nog even een cocktail hier bij de beach. Keyboard, het moet allemaal kunnen. Dit is Zandvoort City. Jong Louis aka Jongvloe, we zijn bij Alt-FM. Dankjewel. Ja, ja, en dan moet ik even iets uh, recht uh, trekken. Want uh, ik zeg uh, Express, maar dat zag ik als derde nummer. Dus uh, we gaan nu weer gewoon het uh, lijstje maar weer verder afwerken. Uh, dan, uh, dan schop ik het hele zootje weer uh, door de war. Uh, uh, want het was de bedoeling dat we het met het eerste nummer uh, dat gingen dat we beginnen. Nu, hoor. Ja, dan gaan we nu gewoon bronvloeien doen. Want uh, de verwijzing maakte hij al uh, in Express. Hier is dat uh, eerste nummer van uh, het album uh, Klusjesman. Bron! Dat het is, uh, ja, we zijn is ja, zijn zo luxe flexibel. Als jij zegt ja. uh, we doen express. Dat doen we express. Ja, ja, ja. Kom ja, ja, ja, ja, ja, ja. Joey, dat doen we <laughs> <bloging. laughs> ja, ik, nee. ik ben de moeilijkste niet. Nee, nee, nee, maar, dit maar goed. <laughs> doen, doen. Dit is het eerste nummer van het Oom Klusjesman, oud nou. Jeetje. Oké. Okay. Shit. Hey. Huh? Oké. Okay. Even hey, scriptie, begeleider is een snitch, ik wil hem nooit meer zien Ik moest in de stu zijn, om vier was er al iets over drie Zover voor mijn tijd, ik ben te vroeg, bitch, je gelooft het niet Vis, ik rook de dus splijf, heb overzicht, ik kan het overzien Ik ben overal, ja ik ben een klusjesman die agenda van mij, ja, die wordt steeds drukker, man Je kan bellen en dan plannen we een afspraak Ik denk dat het niet gaat lukken vandaag, ey De is die begeleider is een snitch, ik heb hem nooit gemogen Die grappie ken me net en hij vindt mij nu al een domme gozer Damn, grap in je leven een leugen Hierop leven vreugde Ja, dan gaat hij loods altijd te typen ik hou met andere types, loop smiffies de vlammen en kieven. Oh jij doet die shit voor de cloud. ik zoek al wat zachtere liefde. Ik doe die shit voor mijn grapjes mezelf, de rest die kan zakken naar mijn ding. Hey, ik pak al het geld en alle is snel, maar dat is als het aan mij ligt. Wauw, ze noemen mij. Hey, maar soms ook. Robkloei, een keer een, wie Let's go. Hey, ze noemen mij. Maar soms ook. Huh? Luxe. Wow. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat was een, uh, de kick-off, de, de, kick de aftrap, hoe je het maar noemen wilt, is uh, gedaan... Uh, terwijl ik uh, het hele zootje door de war uh, schop. Omdat ik weer, uh, weer ergens uh, weer met mijn brein weer ergens anders ben. Maar goed. Uh, straks gaan we nog uh, even met uh, Louis verder uh, praten. Maar eerst een nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, want dat is uh, de nieuwe single van uh, Kafka. En dat nummer dat heet Speed of Life. Light. Light Makes you grow En op 1 september was zij hier geweest, deze Nien, uh, met uh, choices, uh, nummers die um, als het goed is. Ook op een EP moeten gaan verschijnen. Nou, de kop is eraf. Uh, wat dat betreft Jong uh, Louis. Uh, dan even nog iets anders. Want ja, uh, het tweede nummer, Bron Vloei. Als ik uh, ergens op een gegeven moment kijk op je Instagram-account. Uh, dan uh, is het Jong.Louis, uh, Daar is hij op uh, te vinden, mensen. Dus. Maar er staat nog iets bij. As known as Jong Vloei. Uh, hoe zit dat dan? Ja, dat is, uh, als je dus uh, een paar biertjes hebt gedronken en je probeert dus, nou, een goede vriend van mij probeerde Louis uit te spreken. Hmm. Louis, Louis, Louis, Louis, en toen werd het een beetje een, <lacht> een uh, toen werd het ineens een vloei en toen uh, <laughs> vonden we dat wel passend eigenlijk. Ja. Maar het was dus eigenlijk een, een, een, een dronken verspreking van een uh, goede vriend van mij. Ja, ah, en, dus en de... uh, we stik ja, het, we, het bleef hangen, het was... Ja. Uh, dus uh, het is uh, zoiets als Prince. de formerly artist known as Prince. Maar uh, dit is uh, het verhaal achter. Ja, en nu is, het, nu is het helemaal uit de hand gelopen. Nu is het een soort uh, alter ego geworden bijna. Ja, ja. Dus, uh, ja er zijn wel meer hiphoppers die, uh, die dat wel doen, geloof ik. Ja, ook, uh, die meer, Zeker. Ja. Um, zijn er, uh, als we het dan toch over het genre hiphop hebben... Uh, jij brengt dan Nederlandstalige hip hop maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat het ergens uh, vandaan uh, moet, uh, moet komen. Ja, ik, ik, ben, ik ben sowieso, als, als, van het begin ben ik gewoon een groot fan van, van alle soorten muziek. Mm. Maar uh, ook heel veel van rap en hip hop. Ik heb echt alle soorten geluisterd, van uh, de oudere, oudere school tot aan wat er nu speelt. Ik, ben, uh, ik ben, probeer zoveel mogelijk uh, te checken. Ja. Dus uh, ja, ik hou invloeden van, van alles. Van ja. echt de oudere dingen. Ik bedoel, de old school hip hop. Ja, ik denk sowieso dat Klusjesman-album is natuurlijk helemaal door Bas. En hij heeft een hele vintage sound. Dus die, ja. dat laatste album klonk ook, vond ik zelf ook weer wat meer als wat oudere muziek. Ja, uh, is, ja dus van alles. Ja, uh, Bas Bron, we hebben hem al aangehaald. Hij is zelf ook uh, nog te horen op een van de nummers uh, van ja, op, uh, Klusjesman. Uh, maar hij is ook de producer, je zei het al, van De Jeugd van Tegenwoordig. En als het goed is, zag ik ook uh, daar uh, een van de namen van uh, de jeugd van tegenwoordig uh, zag ik ook voorbij komen. Uh, ik uh, dacht dat ik uh, de naam van Willy Wartaal uh, daarin uh, zag. Dat klopt helemaal, ja. ja, ja. Dat klopt helemaal. Hoe zit dat? Hoe ben jij aan Bas Bron? Of is hij bij jou gekomen? Hoe zit dat? dat? Uh, nou, ik, ik, ik was natuurlijk met, met Bas, ben ik nu al een paar jaar bezig. Mm ik weet niet of ik helemaal moet stellen hoe ik hem heb ontmoet. Uh, nou, o, o, o, dat, om... dat, dat, daar komen we straks nog wel op, maar goed. Uh... Maar, maar uh, nou ja, we hadden dus een week uitgestippeld waar, waar we gewoon vijf dagen achter elkaar in de studio gingen zitten. En we gingen gewoon iedereen om ons heen gewoon checken van, hé, hey, de komende vijf dagen in de studio, mm -hmm. kom langs if you like. Ja. Dus we hadden Willy Wartaal gecheckt, we hadden Donnie gecheckt, we hadden nog uh, heel veel andere mensen gevraagd om of ze langs wilden komen. En ja, die twee stonden ineens op de stoep. Uh, <laughs> ja. Op de derde dag of zo. Op ja. de woensdag kwam Donnie ineens binnengelopen. <laughs> en uh, ik kende hem uh, persoonlijk nog niet echt goed. Ik had hem ja. denk ik een keertje via een uh, DM of zo gesproken. Maar niet, uh, nooit ontmoet. Het was eigenlijk meteen. Uh, nou, laten we muziek maken. En uh, het ging geweldig, meteen ja. eigenlijk. Ja, klik, meteen uh, aanwezig. Ja. Ja. Uh, was dat met uh, Willy Wartaal eigenlijk ook hetzelfde of niet? Uh, moet ik even goed denken hoe dat nummer ook weer... Volgens mij was het, met, met Donny was het echt zo. En met Willy Wartaal was het volgens mij... Uh, we hadden die week gehad. Mm -hmm. En toen ineens op de maandag daarna kreeg ik een mailtje van Bas. En die zei van... Uh, ja, ik zit hier met Wilwa En hij wil echt heel graag op juffen. Hij wil, hij wil op die track. Ja? En uh, toen zei ik, ja, nou, hallo. <laughs> dat hoef je toch niet te vragen. Je kan gewoon dat nummer met zijn stem erbij opsturen, opsturen. Dat hoef je niet aan mij te vragen. En ja hoor, een uur later had ik ineens uh, een uh, Willy Warta al uh, complet op dat nummer staan. Aha. Ja, dus dat is iets anders gegaan. Maar, uh, is hij zelf ook uh, te horen op uh, dat uh, nummer of niet? Wil je dat dan? Ja, ja, ja. Hij is, uh, hij is, uh, hij is er ook echt uh, op te horen. Uh, nog een naam, want je, uh, nog iemand die hier ook geweest is. Rens. Ja. Die speelt er ook al mee. En dat nummer ga je ook straks uh, in het tweede blokje laten horen. Dejavu. Zeker. Ja. Ja, Rens is een topper, man. Ja, uh, want uh, hij was hier in november van het afgelopen jaar. Was hij hier samen met Crazy. Maar. Uh, die hip wereld is, dan denk ik ook een beetje, nou met elkaar verweven heb ik een beetje die idee, of niet? Ja, zeker. Kijk, Rens, Rens in het bijzonder, dat is ook gewoon een, een gast uit Amsterdam. Die, uh, die zie ik vaak genoeg in de kroeg. Die, uh, <laughs> ik heb heel veel muziek ook met Rens gemaakt. Ja. Dus uh, hij was er die hele week bijna bij. Bij het hele album. Met een album ja, muziek, ja, ja. Dus die heeft er gewoon een paar dagen vijf... ook, ook gekampeerd in de studio. Ja, ja. ja. gekampeerd. Ja, ja. <laughs> Hebben jullie dat ook gedaan? Veld een veldbedje neergezet? Daar nou, leek en, het op een gegeven moment wel een beetje op. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, Bas uh, heeft natuurlijk een uh, jeugd tegenwoordig uh, verleden. Dus uh, is, ja, dat is ook wel uh, duidelijk uh, te horen met het... Uh, ja, dit Bas over. heeft een hele eigen sound Ik denk dat, dat je heel snel, als je, een, als je een beat opzet Dat je heel snel kan horen, oh dit is Bas hm. en dat, uh, dat was bij deze plaat ook weer ja. um, Ik ga nu even iets uh, Erbij pakken waar die ook op uh, te horen is En ik heb hem vorige week ook al uh, gedraaid De Nachtpas Space Case en Bas Bron Wie is die Space Case? Dat is een, uh, een rap-legende ook. Ja? ja, Ja ook van de, van de oudere school. En uh, hij is weer helemaal terug. Space Case is echt uh, is een legend. Een legend ja. in uh, hip -hop kringen. Nou, ja. We gaan hem uh, weer laten horen, vorige week ook al. Hier is Nachtpas. Uh, natuurlijk met uh, Jong-Louis en de bijdrage van Space Case en Bas Bron. Oh. Oeh! jong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 Meneer de officier? het is geen officier. Alleen, alleen maar officier. Ik ben een godenzoon, Echt een soort van Jezus. Ik kom met jong vloei en een laden pesos. Gooi je Audi Q7 op mijn moeder. Ga daarna naar de hoeren. Net als vroeger. Ik koop een nieuwe kant. Omdat het kan. Ik ben een lopend feest. Ik zet die shit in gang. Sins insane in the fucking brain. Ik hou van mijn vrouwtje, maar toch ga ik vreemd. Godverdomme, COVID in mijn longen Godverdomme, COVID in mijn longen Godverdomme, COVID in mijn longen Godverdomme, COVID in mijn longen. Longen. longen Let's go! Ik heb een nachtpas. Ik heb een nachtpas. Stap, begint de nacht Wanneer de officier. Het is geen officier, Allee, alleen maar officier. Zwaar is waar liggen, is waar liggen. Ik why rider is why rider Ik X why rider is why rider It's why rider is why Ik the X why rider is why rider And it's why rider Ik why rider the X why rider is It done. website hockey.nl staat het hele verhaal van uh, wat Sam Sexton deed voordat zij muziek uh, maakte. en Daar stond een heel verhaal bij dat ze het uh, schopte tot uh, uh, het jonge elftal al daar. Uh, bij de hockeydames. Bij de, uh, bij de dames uh, onder een bepaalde leeftijd, uh, geloof ik, onder de 21. Uh, en ze was dus ook International bij uh, Jong Oranje. Dat is het woord wat ik zocht. Um, over Jong gesproken. Want uh, daar staat hij weer. Ja, dat is een leuk bruggetje. Want uh, over uh, Jong Oranje gaan we naar Jong Louie. Uh, heeft uh, van Gaal al uh, een, uh, een claim gelegd. Uh, dat hij zegt: uh, Wordt mijn naam een beetje. Ja, hij had me ook gebeld voor Jong Oranje. Jong Louis <laughs> en Jong Oranje. Ja. Maar uh, ik was toch te druk. Toch te druk. En uh, nou ja, ik weet niet of die in is voor een feestje, maar dat is. Het nummer wat we nu gaan horen hier is allemaal. Jong Louis. Feestje, feestje, feestje, feestje, feestjes. Wauw. Feestje, feestje, feestje, feestje, feestje. Elke besmette hey. persoon die verschrikt zit nu al weken over de. Heel de wereld staat te vuren, vlam Kan me eventjes niet boeien voor een paar uurtjes lang Nee, ik ben op een vis en maak de buren bang Pure drank is niet altijd dure drank Nee Op de kop getikt bij de avondwinkel Kabels in mijn bovenkamer hebben rare kinkels te zeggen, jong, vloei, dat is een rare keel. Ik zeg, je moet gewoon je mijl houden Eventjes in quarantaine, moest me schel houden Maar ben back en we glijden in geoliede waggies Ik ben hier op de fiets heb geen boli, de grappie Nee, ik zip gewoon mijn wijntje En ik rook van mijn assie Let's go Jongen jong Zong jongen wat de tijd? Hey! Zongen, jongen wat de tijd? En nu jullie weer! Feestje, feestje, feestje, feestje, feestje, feestje! Zong jongen wat de tijd? Oké, okay, oké! Okay. Komt-ie! Hey, de volgende ochtend voel me best wel raar Zeg je eerlijk, toen opeens was die stress wel daar Klein beetje wavy aan mijn voorhoofd heet Gekke neusholte die niet doorloopt, nee Ik zit op de stress om die wat staaf Waarmee ze bij die test door al je gedachten Maar Mari ging er toch wel even achteraan Zeg je eerlijk, wil niet lopen met het virus over de staat in vuren vlam Kan me eventjes niet boeien voor een paar uurtjes lang Nee, ik ben op een vis maak de buren bang Pure drank is niet altijd dure drank, nee Op de kop getikt bij de avondwinkel Kabels in mijn bovenkamer hebben rare kinkels. Haten te zeggen, joh, dat is een rare kerel Ik zeg, je moet gewoon Feetje, Jongen, jongen, wat de tijd Feetje, feestje, feestje, feestje, feestje, feestje. Jongen, jongen, wat een tijd Feetje, feestje, feestje, feestje, feestje, feestje. Jongen, jongen, wat een tijd! Wauw! Zo, so, als je nu thuis zit dan mag je gaan springen hoor. En springen! En springen! Laat die billen! Even tillen! We gaan springen! We gaan springen! Zo, so, als je nu op de fiets naar huis zit, dan kan je even doortrappen. Op het tempo van de beat, ja kom maar, je bent er bijna. Gaat het al regenen? Nog iets sneller fietsen. Bijna thuis. En dan is het weer een uh, feestje, feestje, feestje. Wauw. Nog steeds jong Louis op alt fm Als je thuis zit, doe even een hui hey, voor Japie. Ik hoor jullie niet. Ietsje harder, ietsje harder. Hoor je dat, Jap? Hoor je dat? jong Louis. En natuurlijk, Marcus die de techniek uh, doet, want dat uh, hoort er wel bij. Uh, die is uh, natuurlijk uh, minstens zo belangrijk als ik die de boel uh, aan elkaar moet uh, praten. Want ja, als hij er niet is... komt het ook niet uh, in de huiskamer... of op jij buis, of weet ik veel wat... Uh, thuis. Hè? Jij buis... bij uh, jou thuis. Ja, inderdaad. <lacht> Alsof ik een uh, déjà vu heb. Nou, dat is, dat is wel uh, weer een mooi bruggetje. Van bruggetjes van ja, ja. Die bruggetjes uh, die worden, worden heel makkelijk uh, gemaakt in uh, deze uitzending. Uh, déjà vu is uh, normaal gesproken ook op het album met Rens... die we hier eerder hebben gehad. Maar dit keer uh, is het hier even gewoon helemaal met Jong-Louis. Déjà vu. Kortie, let's go. Zo... Ik zat uh, laatst in de kroeg. Ik loop die bar uh, binnen. Ik zie gewoon eens mezelf zitten. Ik denk, nou, nah, dit, uh, dit, uh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zie gewoon mijn bloed eigen zelf achter die bar zitten, jongen. Ik en ik leek al een tijdje op een afklopen. Ik denk, hè? Ben ik dat nou? Met twee vingers Is Is een biertje? Wauw. Dus ik doe... Links, rechts, links, rechts, het gaat al beter nu Links, rechts, was ik hier net of lijkt het een déjà vu Links, rechts, links, rechts, het gaat al beter nu Links, rechts, was ik hier net of hey déjà vu Dit is dus Renzi, is een hele knappe jongen uit Amsterdam Of ik moet zeggen Zandwoord Beach vandaag, Zandwoord City vandaag Zo so. Maar ik kwam mezelf dus tegen in de kroeg. Ik kwam mezelf tegen. Wauw. Die Hansi die kan zingen jongen. Hey. Ik kwam me vorig zelf tegen in de kroeg Ik zei mijn vloedje heb je niet al lang genoeg Alle glazen hier roos oh, zijn vervloed Weet al lang niet meer wat je hier doet Ik zei af en toe vloeis, moet je heel even luisteren Ik ben jong vloei, ik ga naar niemand luisteren Al helemaal niet naar een oude lul als jij. jij weet dingen over jou, maar wat weet je nou van mij De klok tikt hier op een ander tempo Ogen lager dan een lijpe lembo Zoveel ook, het lijkt net een bando Weet niet zeker of ik dit wel handel, dus ik Links, rechts, links, rechts Het gaat al beter nu Links, rechts, was ik hier net? Of, of is het een déjà vu? Links, rechts, links, rechts, het gaat al beter nu. Links, rechts, was ik hier net? Of heb ik een déjà vu? Schenk je glazen vol, jongens, voor wie? Of voor jezelf, dat mag natuurlijk ook gewoon. Zit jij nou thuis voor de open haard? Schenk een lekker glaas hier. Het mag een biertje zijn, het mag een theetje zijn. Het mag zelfs een whisky zijn. En dan hoor je deze mooie klanken op de achtergrond. Ik mezelf Wauw. Ik kan mezelf tegen. Kijk eens, Haase. Dat is trouwens een Meek Langenberg op, uh, op de gitaar. Die zou je ook een keer moeten komen? Zo. Dit is van Klusjes, man. Het album is twee weken uit nu. Jong Louis. En als je dit soort klanken kan bekoren... dan kan je gewoon naar Spotify toegaan... en dit opzetten. En dan kan je het gewoon honderd keer achter elkaar afspelen. Wat vind, je, wat vind je daarvan, Jaapie? Uh, ik heb het meerdere malen gedaan, Louis. Ik heb meerdere malen... heb ik hem eventjes afgeluisterd. Maar we moeten natuurlijk nog even de handclap doen. Jawel, want dit was... natuurlijk deze vuur. Uh, ja, dat. Uh, ja, want dan uh, kom ik ineens uh, weer. Uh, dat is. dan weet ik even. Voor, op het verkeerde been gezet. Omdat de handclip even achterwege bleef. Goed, uh, dit was het uh, tweede blok uh, van uh, twee nummers. Ja, het is heel leuk. Mekaar uh, een beetje de loef afsteken in deze avond. Maar dat mag, uh, dat mag. Uh, we gaan verder uh, met uh, de releases. Want vorige week we, zijn we daar niet aan toegekomen. Binnen we er niet aan toegekomen? Ja, het lijkt wel Amsterdams. of Slantvoort City. Sinds vanavond. Bernice van Leer. En zij uh, heeft uh, deze single afgeleverd. Het nummer dat heet uh, Moonsong. God, as you call on me, show the strength in me, in my worst of times. You make the waters rise and fall. You light the fire to my song. Shallow Where you bring out the worst in me My ability From madness to mellow I commit to your Chemistry You're my clarity set me free I keep my cool when I Open up, I'm no longer Stuck, take me on this Ride I surrender to all the is It's a tenable risk the fearless night. Ik verkeer in een spa. Het is niet dat ik het ha. Maar ik krijg een beugel. En dat was hem helemaal. Uh, band met een T. Met uh, radiohoofd. Eigenlijk een beetje een soort man van... Uh, joh, uh, ik uh, wil niet uh, de, de smaak door mijn strot heen uh, geduwd krijgen. En toen heeft hij dit bedacht radiohoofd. Daarvoor hoorde je Bernice van Leer met Moonsong. We draaien er nog een. En dat is uh, weer eigenlijk uh, jazz en soul van de bovenste blank. Heel toegankelijk zelfs ook nog. Uh, het zou zo op uh, de Nederlandse radio uh, komen. Ze is er ook uh, geweest. Deze Rona Rode. Met haar uh, laatste single. En dat nummer dat heet Inside and Out. Tot aan het nieuws van 9 uur.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 In every single way You're like a field of flowers You bring color to my day Maybe you can't see it now But I know for sure Tomorrow you feel better Than the day before So maybe we can dance.